Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie en zorg zijn tevreden met een vuurwerkverbod. Want het scheelt hen veel werk tijdens de jaarwisseling. Vandaag werd bekend dat het kabinet achter de schermen werkt aan een vuurwerkverbod. Dat zou eind deze week in de ministerraad worden besproken. Deze mensen in Den Haag vinden een verbod ook prima. Ik denk dat we dit jaar dat zouden moeten doen... Om in ieder geval de ziekenhuizen te ontlasten. Ik vind dat het land nu echt moet focussen op het uh, coronaprobleem. Dat is echt een prioriteit, zodat we ja, hopelijk volgend jaar echt de regels kunnen, heel erg kunnen versoepelen. Voor vuurwerkverkopers is het juist een roddag. Ze zijn waarschijnlijk een hoop geld kwijt omdat ze al het spul al hebben ingekocht. Het kabinet denkt wel over een schadevergoeding voor de handelaren. Joe Biden heeft in een toespraak gezegd dat de coronapandemie... een van de belangrijkste gevechten van zijn regering gaat worden. Growing and our economy running full speed again. De vers gekozen president smeekt de Amerikanen ook om een mondkapje te dragen. Dat is geen politiek statement, maar bittere noodzaak, zegt hij. Een vrouw uit Amsterdam van 46 jaar is opgepakt voor de dood van een bejaarde vrouw uit Nijkerk. Ze werd vorige week al opgepakt, maar toen was er te weinig bewijs om haar langer vast te houden. Vervolgens zou ze de dochter van het slachtoffer hebben verwond. En daarom is ze dus opnieuw opgepakt. Kroegen en restaurants hebben het zwaar nu ze door corona al wekenlang op slot zitten. Kapster Margriet uit Dwingelo in Drenthe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 En dan tot slot nog het weer. Vanavond bewolkt en morgen een beetje regen en ongeveer 14 graden. ZFM, verkeersabdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn staat Vierd tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Do you enjoy burning the crosses? Are you interested? We hope so. ...zaterdagmiddag te luisteren naar het programma Zwaardvis... ...bij collega Willem de Waard van uh, Radio Kapelle. Hij introduceerde het ook al. Let op, er is een soort reoclination van Nirvana uh, wat eraan zit te komen. Nou, ik heb het gehoord. En dit is het dus. Uh, ze staan heel erg uh, leuk uh, genoteerd in uh, van die indie charts die uh, dit land rijk is. Uh, en deze die staat vrij hoog in die lijst. Head first, want uh, dat is de band. Ze komen uit Leiden en het nummer dat heet Amnesia. En je denkt, is dit de reïncarnatie van uh, Kurt Cobain in de zijn... Uh, nou, je zou het uh, haast zeggen, dat, uh, dat is denk ik wel een, uh, een statement. Uh, bovendien, het zijn uh, leuke gasten hoor. Ik heb, uh, ik heb ze dus gehoord in die uitzending. Uh, ze zijn wel uh, voor een uh, geintje in. Maar ik denk dat ik er dan toch ook maar misschien even een belletje aan <laughs> vraag... om te vragen van of er nog best nog wat meer uh, aan uh, zitten komen. Nou, uh, in het, uh, de categorie waarvan ik zei uh, dat je die bijna over het hoofd ziet. Nou, dat was ook wel het uh, geval. Bij deze Haagse band is dat het zeker geval. Koeko heet de band. Nienke Hut en Ruben Kramer zijn voor onder andere die band. En Nienke is uh, ook uh, gelijk die echte onvervaste bitch. I'm not a penny, I'm not a A heart-shaped record Joe Chain Worth 24 carats Just a hack it again Like there's nobody home Yeah, there's nobody home Cause all the glitters is gone Till your glitter gets old Now your money don't fall So wel te verstaan, want daar uh, schuilt deze Alex Nieuwland. En dat is ook meteen de naam van de band die hij eigenlijk heeft. Tenminste, dat is een beetje, denk ik, met 16 muzikanten waar hij waar mee werkt. Uh, Nieuwland met Truly Madly Better. Dat is het nummer uh, wat van de EP afkomstig is. Die EP die is al uit uh, sinds september, dus het is dus alweer uh, anderhalve maand tot uh, twee maanden onderweg... En dit is dus uh, een van de singles uh, die er vanaf uh, gehaald is. En Newland kennen we nog met Just Like Bowie. Want dat nummer hebben we hier ook uh, vaak uh, genoeg uh, gedraaid. En daarvoor hoorden we Loose Chains. Dat is het nummer uh, van uh, De Koekoe. Uit, uh, uit Den Haag. De band van Hienke Hutt en Ruben Kramer. Nou, dus is uh, ook zo'n band uit Zwolle. Die ik ook gemist heb. Maar goed, ze hebben wel wat uitgebracht. Zo ook wel een tijdje terug. Liz is Lion. dan op een gegeven moment ook een beetje op het internet zitten. En je ziet het ineens dat het allemaal uh, gewijsd is. Ja, dan uh, schrik je toch weer eventjes. September is dit uitgebracht. Liz is Lion hebben ook iets uh, gedaan aan, in die lockdown sessie, quarantaine sessies. Uh, hoe je het maar noemen wilt. Nergens in het voorjaar hebben ze toen nog een aantal covers uitgebracht. Maar wij zijn niet zo echt van de covers als het uh, gaat om dit uh, programma. Dus uh, we vinden toch dat we zoveel mogelijk het originele materiaal uh, moeten horen. Dus van de Muzikanten of het bentje zelf, want anders dan, uh, hebben we er ook niet zoveel zin in, eerlijk gezegd. Uh, de favoriete nummer hij is gelukkig binnen uh, de schapen zijn allemaal binnen in uh, dit hok. Marcus Van Dam is uh, weer aanwezig in het hok. En uh, we hebben een speciaal mooi nummer voor hem, want hij vindt dit een heel mooi nummer. Astronaut. Gelukkig zijn die gaan ook een keer dood. Mensen die niet dood zijn, die hadden nooit.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 Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook in dood. Mensen die niet dood zijn, die hadden nooit.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 Kijken of ook uh, die nieuwe gast die uh, morgenochtend tussen 10 en 12 het uh, programma gaat doen, Jan Willem. Die ook uh, in uh, de gelegenheid is om dit uh, nummer te gaan draaien. Met zachte drang uh, doen we dat dan. Verline, met alleen daarvoor hoorde je astronauten en mensen die gelukkig zijn. Dat is uh, de favoriete nummer van uh, Marcus van Damme op dit moment. Ik weet niet waarom, het zal wel met de teksten denk ik zwaar uh, te maken hebben. Maar goed... Want er werd ook op een gegeven moment gezegd... Hey, waar blijven die Nederlandstalige nummers? Nou, dat heb ik nu bij deze wel ingelost. Rock and roll! Oftewel, scheur de gitaren... want we gaan zo direct praten met Jurjaan Kürbershoek. Operation the Hurricane. Dit was de eerste single die ze dit jaar hebben uitgebracht. divine. Het, uh, als je dit er nog even gewoon even doorheen jast undefined van Operation Hurricane dat treft, want we hebben Jurja Körpershoek aan de telefoon. Goedenavond, Jurjaan. Goedenavond, Jaap. Ja, Aanleiding is natuurlijk uh, de nieuwe single die uh, vorige week is uh, uitgebracht, uh, Lose ja? Control. Mm -hmm. Ja. Um, uh, is dit uh, de laatste van de drie luik of uh, uh. komt er toch nog uh, meer aan? Nou, er komt zeker meer aan. Ja. Dit was uh, de laatste losse single die we hebben uitgebracht hm. voor u. Ja. Um, maar in principe, als het, uh, als het universum me toestaat, hebben we eind deze maand een ep release gepland staan. Ah, ah kijk, dat, dat, dat, dat is altijd leuk natuurlijk. Maar uh, ja, hoe ga je dat dan oplossen? Kijk, ik weet dat je die uh, hele originele vondst had, uh, Isolation Hurricane... En dat je dan iets laat zien, maar ik denk niet dat dat... Uh, ja, ik weet niet, hoe ga je dat doen? Of hoe gaan jullie dat doen? Voor nu ja. lijkt het erop dat er een kans bestaat dat het door mag gaan. En ah. hoe zeker ik het nu is, ongeveer hoe zeker het is. Mm -hmm. Want wat is de situatie? Uh, 27 november is dus die EP-release. Die gaat mm -hmm. plaatsvinden in de Cynatol te Amsterdam. Ehm mm um, en de maatregelen die afgelopen dinsdag zijn afgekondigd, waarbij dus onder andere ook de theaterzalen uh, ja, plat gegooid zijn, ja. Ja. duren twee weken. Hmm. Nou ja, reken maar uit. Dus, dus, dus, ja, ja uh, dan kom je ergens uh, 17, 18 november kom je uit, hè, denk ik dan. Ja, dus we hebben een foutmarge van zo'n acht dagen, zeg maar, nee. negen dagen in totaal. Ja, uh, het lijken wel de presidentsverkiezingen in Amerika, ook met foutmarges. <laughs> <Ja. laughs> Dat kun je wel stellen, ja. ja is dat, het is ook ondefinieerbaar. Nou, dan hebben we toch wel... Uh, de mooie bruggetje is wel geslagen, dacht ik zo. Ja, dat vind ik een lekker bruggetje. Ja, ja. ja, dat is wel ja um, goed. Uh, de, deze single. Want uh, je, je hebt me ooit nog eens een keer verteld van... Uh, er waren, uh, het was, er waren drie verschillende singles. Uh, Undefined was het meest toegankelijke en echt uh, beuken, de gitaren natuurlijk. Hè? Dat, uh, mm -hmm. uh, ik zou bijna zeggen, die is voor de handel natuurlijk heel erg goed. Uh, ja, Bitter Sweet. Ja, Bitter Sweet. Dat was iets waar jullie eigenlijk ook jezelf een beetje in terugvinden, hè? wat jullie zijn. Uh, dynamische uh, dingen In één keer een, een wending in het nummer nemen. Eigenlijk zit dat ook bij deze Loose Control. Zit het er ook een beetje ja. in, denk ik. Ja. Ja? Ik denk dat je wel kunt stellen dat die drie nummers bij elkaar geven een hele goede samenvatting van alle verschillende smaakjes die wij proberen te combineren. Waardoor je uiteindelijk uh, uitkomt op dat wat wij pseudo-grunge noemen. Mm -hmm. um, Waarom pseudo-grunge, en... uh, Julia? Nou, dat zal ik je eens vertellen. <laughs> ja, um, vertel. <laughs> lang verhaal kort. Ja. Uh, we hebben echt heel erg lang gezocht naar onze muzikale identiteit als band. We zijn er uh, ondertussen meer dan vier jaar mee bezig. Mm -hmm. En uh, met het oog op ons drie, zeg maar de leden van de band uh, en de invloeden die daarbij samenkomen, mm -hmm. kun je zeggen dat wat wij maken uiteindelijk neerkomt op een soort verknipte fusie mm -hmm. van grunge, prog, punk en pop. Ah, uh, ja. En toen hebben we onszelf afgevraagd, welke steek er nou het meeste de kop op van die vier? Dat is toch echt wel de grunge. Maar het is ook weer geen grunge. Mm. Dus we spelen heel erg met de, de intensiteit, de rauwheid, de echtheid zou ik willen zeggen van grunge. Mm -hmm. Maar dan wel in een heel modern jasje, misschien net wat meer uitgedacht... Um, en toch proberen iets meer de grenzen van het genre ook op te zoeken. <num> nou, Oké, okay. het is uh, een hele mooie beschrijving. Uh, ja. Nog even over die clip die ook uh, uh, geschoten is uh, bij, uh, bij dit uh, nummer. Waar is die hier eigenlijk opgenomen? Bij uh, toppodium Phoenix in Breda. Ah, uh, dat is uh, dus even niet in de buurt uh, van Haarlem, waar jullie eigenlijk oorspronkelijk uh, vandaan komen, maar uh, nee. aan de andere kant van het land. Ja. Ja, dat is uh, ja waarom daar? Was het patronaat uh, niet goed genoeg? Of uh, moet ik dat zien? Nou, uh, dit is uh, geregeld in samenwerking met de agency waar wij sinds dit Optimie. jaar bij zitten. Ja. Ja. En zij zijn gebaseerd in Breda. Ja. Dus um, zij hadden alle connecties om dat te kunnen regelen. Hm. Dus wie zijn wij dan om uh, dat af te slaan en om niet gewoon een paar uurtjes te rijden. Ja. Uiteindelijk ben ik heel erg blij met hoe de videoclip gelukt is. Ja. Uh, uh, uh, uh, de, een videoclip helpt natuurlijk ook het nummer ook, uh, vooruit, uh, Zeker, dacht ik zo. Ja. Zijn daar ook uh, de nodige reacties al op uh, geweest, op, uh, op de videoclip? Ze beginnen binnen te rollen. Op Facebook is de videoclip lekker vaak bekeken. Uh -huh. uh, op ons YouTube-kanaal, wat we hebben. Ik je vrij om ons te volgen. Uh, wordt die ook al een aantal keer bekeken. En daar ook wat internationaler. Dus um, wat mensen uit Spanje en Midden-Amerika en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. Eigenlijk is het... Um, de voornaamste, het voornaamste doel van de videoclip is meer een investering in de toekomst... ...dan dat het nu echt wat oplevert, zeg maar. Ja, ja. Um, uh, ja nou ja, goed. Uh, uh, zelfs zichzelf respecterende band... ...die uh, komt natuurlijk ook met uh, bewegend beeldmateriaal. En dat, uh, dat doen jullie nu ook uh, in, da in dat opzicht? Op een moment moet je er wel aan gaan geloven, ja. ja. En we vonden dat dit jaar wel het moment was waarop dat moest gaan gebeuren. Ja. Zo geschieden. Ja, uh, levert deze periode dan toch ook iets op? Hè? Ondanks dat, je, uh, geen, uh, dat jullie geen optredens doen. Hè? Max en Jari uh, natuurlijk uh, niet te vergeten... Mm -hmm. want, uh, want jullie zijn met z'n drieën uh, uiteindelijk. Uh, uh, het, is, het vervelen jullie niet? Nou, nee, we vervelen ons niet. Maar dat is uh, een hele andere reden. Ik ben zelf momenteel bezig met... ...zorgen dat ik kan gaan afstuderen van het conservatorium. Ja. Uh, dus daar heb ik mijn handen meer dan vol aan. Hmm. Maar wat betreft de band... ...ja, het is... Um Wil je, wil je deze radio-uitzending geschikt houden voor kinderen... of moet ik het een beetje verbloemen? <laughs> ik weet het niet. Uh, hoezo? Uh, nou, verbloem het dan maar. Want, uh, nou, maar dat is een beetje netjes. Dan, dan laat ik het dan zo zeggen. Jaap, ja. Ja. Het, ziet niet, het ziet er niet rooskleurig uit. Nee? Dus, uh, het is echt huilen met de pet op, eerlijk gezegd. Uh, dat, dat, dat merk je gewoon uit, uh, uit het land uh, wat, wat, wat er tot, tot je komt. Als het ware van uh, de podia en, en, en noem maar op. Ja, het is uh, enerzijds. Alle optredens die we dit jaar hadden staan, die gecanceld waren. Dat waren er, waren er uh, de meeste uit onze loopbaan tot nu toe, zeg maar. Ja, ja. Um, en ja, we hebben natuurlijk geen enkel perspectief. voor de toekomst dat we daadwerkelijk iets kunnen doen. Dus we hadden best wel ambitieuze plannen en waren ook stappen aan het zetten om die plannen waar te maken. Hm. Maar. Eigenlijk moeten we de plannen die we hadden gewoon een jaar of twee jaar opschuiven, omdat we gewoon niet ervan uit kunnen gaan dat we kunnen spelen. Hmm. Um, ja, want uh, dan kom je toch weer uit uh, op, het, uh, op, op, op, op een onderdeel van de muziek uh, zelf. Ja, ik bedoel, we hebben onze burgemeester. Jij woont ook in je Zandvoort nog steeds. Ik ga ervan uit dat je in Zandvoort woont. Uh, maar onze burgemeester hier in dit dorp, die zegt: Ik mis nog wel eens een beetje een spetere zaaltje waar ik uh, nog een beetje uit mijn dak uh, kan gaan. Want de man is een muziekliefhebber. En die zegt: Dit uh, moet ik nog steeds missen. Dus ik uh, kijk daar eigenlijk wel naar uit. Is dat, ja. uh, hoe zit dat uh, met jullie uh, in, in dat opzicht? Ja. ja? Dat, dat is, dat is uh, een van de belangrijkste onderdelen van mijn persoonlijkheid. Dat, ja. dat, dat zijn de dingen waar ik energie uit haal. Zo ja, als overdragen als staan, ja. Maar ook daar in de zaal staan en gewoon compleet uit je plaat kunnen gaan. Ja. Dus als, ik, als ik nog een lekker brugtje mag maken. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat is een hele mooie. Ja. De controle ja. verliezen. Ja, ja. ja. Kijk. Kijk, en dan komen we uit en, precies waar we moeten zijn. Ja. ja, de controle verliezen en eh, gewoon je lekker zelf uh, overgeven aan het uh, moment, denk ik. Want dat is een beetje ook de strekking, van het nummer, toch? Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Ja, sorry. Ja? Dat, dat, zo ben ik dan weer, het ligt allemaal nog uh, lekker genuanceerd. Ja. Uh, het nummer gaat enerzijds over het krampachtig vasthouden aan de controle die je hebt, ja. denkt te hebben of wil hebben... Maar anderzijds, en dat is ook wel belangrijk, gaat het ook om durven die controle los te laten. Dat is een hele mooie. Dat want... kan ook gewoon een strijd zijn. Ja, het is eigenlijk een hele mooie metafoor in de periode waar we nu in leven, denk ik. Dat ja, lijkt mij ook. Ik denk dat het verrassend toepasselijk is. Ja, nou laten we hem dan maar gaan draaien. Hier is die, lose Control van Operation Hurricane. Oh no. als het goed is, Low Elex Sound System komen met uh, de EP. En een week later zal Lassette uh, gaan volgen. Maar de kans dat er een uh, soortement uh, stream uh, waarin het allemaal gepresenteerd wordt, uh, die kans is klein, want het, uh, de bedoeling was dat dat volgende week in het patronaat zou moeten plaatsvinden. Nou, je hebt uh, jullie ja net uh, kunnen horen van de Operation Hurricane. Dat Zitten we de komende weken toch even niet in. Want uh, daar is een uh, vette streep uh, doorheen uh, gehaald. Goed, uh, dan maar even gewoon weer een beetje fijne muziek uh, om dit uur. Er komt nog een stevig nummer hoor. Dan, uh, dan weet je dat alvast. Dus trek, denk eens dan maar nou vast over je hoofd heen. Dit valt dan nog mee. The Last Wave en Quick Ride. These are the days we're out of sight. These are the days that blows my mind. These are the days that... Me feel alive. These are the days without sadness. These are the days where we're regretting endless. These are the days that will turn into madness. For you. These are the days when heaven is near. These are the days that I'm alright. These are the days without a fight. These are the days that I will shine a light. opdrachten uh, toen van uh, de mensen die aan het conservatorium uh, de muziekopdrachten moesten doen. Dame van Putten was er een van en vrouwen van Es was daar een onderdeel van. En dan was er nog eentje, Max Westerveld, die uh, maakte ook uh, deel uit van deze men, Gangster. En het was uh, meer dan even een overeenkomst uh, sluiten van nou dit is het. Dus, uh, en uh, ja, ze hebben er toch nog uh, aardig uh, wat mee weten te bereiken uh, in dat opzicht. Nummer dateert alweer, ja, geschrik niet mensen, 2010. Dus het is al uh, tien jaar oud uh, inmiddels. Dat is niet uh, met uh, The Last Wave. Die, uh, die, uh, die jongens uh, die hebben uh, een, ja, een nieuwe single uitgebracht. Uh, uh, en dat is wel heel erg leuk. Er zit ook een mooie videoclip bij. Die speelt zich helemaal af uh, in de binnenstad van Haarlem. Met uh, jochies die op uh, fietsen rijden. En dat doen ze eigenlijk dan op één wiel. Want dat uh, moest er een beetje stoer uitzien. En dat heet uh, Quick Ride. Nou, uh, zeg je maar schrap... want dit, uh, dit wordt dan echt... Uh, het laatste nummer... van deze uh, alternatieve FM Van 5 november. Nu al misschien wel een beetje... gedenkwaardig uh, geweest. De Bohems. We kennen ze nog. Uh, en het is eigenlijk ook de enige single... die ze nog tot dusver hebben uitgebracht. Ik hoop uh, dat we toch nog uh, meer... van deze jongens uh, nog uh, gaan horen. Von Vizennepark. Ik vind het een van de nummers... Die je mag inlijsten in 2020. En die ga je horen tot het Nieuws van 10 uur. En daarna veel plezier met Nashville Radio. En dan is het gewoon weer. Volgende week gaan we weer verder. Dag hoor!